Het geeft niet liefje, lief, het is niets. Een ander had het misschien wel net zo gedaan, maar het geeft niet liefje, lief, het is niets. Het verzacht wel wat in de rimpels van mijn handen. <tie>